Geloof het wel. Toen ik wegging in ieder geval. Heb je al die tijd gewerkt? Ja. het was net klaar. Heb je het af? Ja. je gaat morgen weer naar het bureau? Ja. Het is wel goed geworden. Dat vind ik tenminste. Zo wordt er nooit over wetenschap geschreven. Zal ik het voor je lezen? Voorlezen? Ik weet er toch niet vanaf? Alleen het slot, bedoel ik, gaat over Kunterman. Waarom hij zo denkt als hij denkt. Ach, als je het wilt voorlezen. Maar ik denk niet dat ik er iets aan vind. Hoeveel is het dan? 28 bladzijden. Dat ga je toch niet allemaal voorlezen? Het slot is maar twee bladzijden. Twee, Tweeënhalf bladzijden. Goed. Lees het allemaal voor.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 Zijner behoort tot een generatie die getekend werd door de economische en politiek onzekere tijd tussen de Twee Wereldoorlogen, waarin nationale, regionale en sociale verschillen verscherpt werden en omgekeerd de identiteit van de eigen groep en de zekerheid van het onveranderlijke veiligheid leken te bieden. Guntherman werd grotendeels gevormd in de tijd van de het 24 toen nationalisme alleen maar een handicap was en de elkaar snel opvolgende veranderingen niet alleen vroegen om een nuchtere,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 Objectiviteit en waardevrijheid zijn voor hem meer dan alleen maar wetenschappelijke waarden. Ze zijn de enige waarvoor hij enige emotie kan tonen. Ze maken de mens ondergeschikt aan de geschiedenis en ze geven de wetenschapsman de macht om dat in te zien. Daardoor rechtvaardigen ze het gevoel van machteloosheid tegenover de eigen situatie en zetten het maatschappelijk gezien zelfs om in zijn tegendeel. Dat lijkt mij in het kort de achtergrond van zijn theorie... ...en de verklaring voor de daarin ingebouwde kortsluitingen. Voor het boek dat hij samen met Zijner geschreven heeft... ...betekent het dat het als een... Is er nog? ...voor het boek dat hij samen met Zijner geschreven heeft... ...betekent het dat het als product van samenwerking... ...in mijn ogen mislukt is... ...maar dat het belangwekkend is...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 Ik neem Alblas in box nog even mee. Jij, ben je straks op je kamer? Ik wou eigenlijk ook naar huis. Dan ook een andere keer. Wij zien elkaar niet zoveel meer tegenwoordig. Kom je nooit meer naar Arnhem? Elk ogenblik, maar je bent er nooit meer. <laughs> Ik kom binnenkort alweer eens langs. Doe dat. Dag, nou, koning. Wij zien elkaar binnenkort weer... op de vergadering van dorps- en streekgeschiedenis. Dat is wel de bedoeling.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 ...die weer verandert als dat evenwicht verstoord wordt. En wiens theorie gebruikt u daarbij als model? Niemands theorie.